Spoedige start. Laten we al met het NMS-journaal. In het Kamerdebat over de Tevendeal heeft de oppositie veel kritiek op de bemoeienis van minister van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff met de deal. toen zij nog Kamerlid waren. De Kamer wil weten waarom ze er toen voor kozen bepaalde informatie achter te houden. over de hoogte van de schikking met crimineel Kees H. Volgens de oppositie is door die handelwijze de geloofwaardigheid van de politiek in het geding. De Europese sancties tegen Rusland blijven staan... zolang het akkoord over een wapenstilstand in Oekraïne niet wordt nageleefd... zei Bondskanselier Merkel vanmiddag in het Duitse parlement. Het akkoord over het einde aan de gevechten in Oost-Oekraïne... is in februari in Minsk gesloten. Maar afspraken als het weghalen van zware wapens van het front... worden nog altijd geschonden. De Europese sancties zijn gericht op de financiële, militaire en energiesector van Rusland. Het land reageerde met een importstop van vooral voedselproducten uit de EU. De Gezondheidsraad wil dat het antibiotica gebruik bij dieren verder wordt teruggedrongen. De raad schrijft dat in een advies aan minister Schippers. De afgelopen jaren is het antibiotica gebruik al met 60% teruggebracht. Maar de laatste tijd stagneert de daling en in de pluimveesector worden zelfs meer antibiotica gebruikt. De Gezondheidsraad wil dat de antibiotica voorschriften voor meer dieren gaan gelden. Zo kan het gebruik ook bij geiten, paarden en gezelschapsdieren worden teruggedrongen. Defensie gaat volgend jaar meer reservisten inzetten bij operationele eenheden. Nu worden ze vooral ingezet bij ondersteunende onderdelen. Minister Hennis geeft het voorbeeld van reservisten die zijn opgeleid als piloot. Ze gaan helpen bij trainingen met een vliegsimulator. Hennis had vorig jaar al aangekondigd dat ze meer gebruik wil maken van de reservisten. Ze worden onder meer geworven onder vertrekkende militairen. Het weer bewolkt en af en toe regent het. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk overal droog. Het is vandaag een graad of twaalf. Ook morgen droog met af en toe zon en dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge, 7 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam bij Hoogmalen, 10 kilometer de gekantelde vrachtwagen. Er is maar één rijstrook open. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht, 4 kilometer... En richting Rotterdam bij Papendrecht 4 kilometer. A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 3. En richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. A27, Utrecht richting Gorkum bij Lexmond 3 kilometer. De A44, Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar 10 kilometer. En op de N207, Hillegom richting Alfa aan de Rijn. Bij Rijnzaterwoude 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En jij beleeft het sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met met nu de muziek. We naderen de ontknoping. We zijn op nummer 8 aangekomen in onze eind vinyljaren. Eindejaars top 40. Uh, over het jaar 2015. Uh, dit was Hungry Heart van het album The River. Van Bruce Springsteen. En ik kwam bij het controleren van de, van de lijst erachter. Dat we deze LP zelfs twee keer gedraaid hebben dit jaar. Maar goed, dat maakt voor de stemming niks uit. Uh, want uh, hij stond maar één keer in de lijst. Goed, uh, Bruce Springsteen dus. En The River, prachtig album, dubbel LP... Met een aantal gigantisch mooie nummers erop Waaronder natuurlijk het, de titelsong The River zelf uh, We gaan naar de kolonering uh -huh. Wat? Ja. Wat is het? Ja, uh... Heb je een bitterbal? Ja, ik heb een bal in mijn mond oh. <laughs> ja, dankzij, ja. dankzij Albert Jan Vos Dames en heren, onze ongeëvenaarde programmaleder Hebben we heerlijke bitterballen uh -huh. oh, Wat een heerlijke bitterballen zijn dat hè? Geweldig een Geweldige bitterballen Nummer 7. Nummer 7. Golden Earing. Het album uh, Together. Ik denk niet een van de bekendste albums van, uh, van de Earring. Maar uh, ja, hij komt weer uit mijn discotheek verleden. En dan moest ik wat van de Golden Earing hebben. Want daar vroegen ze steeds om. Dit <lacht> was eigenlijk de enige Nee, dat is niet waar. Ik heb er nog één. Ik heb een allereerste LP... Um, dit was een uh, derde album, trouwens. Ja, een, een allereerste LP, uh, Just Earrings, heb ik ook nog um, in de oude versie. De Just Earrings. Toen heette ze ook nog de Golden Earrings. Ja, en toen, hadden, toen hadden ze nog, uh, hoe heet die? Uh, uh, ja, Frans was oh, zanger. Ja. Ja, en um, Jaap Eggermond was drummer. Ja. ja. Goed, maar nou, dit album heet Together. Ja, het was eigenlijk een beetje een, een, een, een, een, een, een album waarbij uh, uh, Kooijmans uh, vond dat de fut een beetje uit het beentje was. Ja. Dus zijn ze uh, twee solo projecten gaan doen en het jaar nadat dit album uitbracht zijn ze in het voorprogramma van de Hoe uh, on Tour geweest uh, in, in Europa. Mm -hmm. En dat gaf weer uh, inspiratie tot uh, albums uh, als Ray Love' en zo, als ja. of Love zo en nummers als Ray Love ja Dan was dit de voorloper van Thomas. ja Toen was dat album nog niet. Ik had trouwens, dat is een leuk verhaal. In 77, ik weet niet precies welk album dat was. Maar ik had bijna meegespeeld op een, op een album van de Eerlingen. Oh, meen je? Ja, echt. Ik was, uh, ik was toen in de studio in Hilvarenbeek. De Real Light Studios. Daar was ik zelf een LP om te opnemen. Met die beroemde GX1 waar ik bij Stevie Wonder ook al over had. En daar was ik zelf bezig. En in de andere studio, ik zat in de kleine studio. In de grote studio was de Golden Eerlings bezig bezig. Ja. En die wilde blazers hebben. En dan kwamen ze bij mij kijken hoe de blazers uit dat instrument klonken, maar ze wilden toch liever echte. Maar okay. als, ze, als ze die blazers wel goed gevonden hadden, had ik meegespeeld. Ja. ja, ja. De wereld is, klein, in de wereld de wereld is klein. Goed zo, goldenering. We gaan draaien. Van het album Together. Ja. Welk nummer? Buddy Joe. FM, daar luistert u nog steeds naar en we zijn met het laatste uur bezig. We zijn met de laatste snikken bezig van ons eindejaars top 40. We zijn in de top 10 en we zitten op dit moment, moet ik even kijken. We zitten bij nummer 6, hè? Ja, nummer 6. Maar we worden eerst nummer 7, de goldenering met het album Together. En daarvan draaiden we de hit van het album. En die hit, die heette Buddy Joe. Goed, uh, nou, we gaan het reden in de tijd. Komt mooi uit allemaal. Uh, want we hebben nog een paar lange nummers ook staan, dus uh, dat uh, komt allemaal goed. We gaan naar de uh, Beatles. Ja, ze staan er toch weer in. Twee keer om precies te zijn en ook twee keer in de top 10. Niet mijn schuld. <laughs> nee hoor, niet mijn schuld. Er zijn heel veel mensen die erop gestemd hebben met twee albums. En uh, die hebben we dit jaar gedraaid natuurlijk. Omdat allebei deze albums uh, 50 jaar oud zijn. Zowel het album Help als het album Rubber Soul bestaan, bestonden dit jaar 50 jaar. En we gaan nummer 6 draaien en dat is het album Rubber Soul. En van deze plaat draai ik het nummer wat ik persoonlijk het mooiste vind van deze plaat. Ja. En dat is deze. In My Life, The Beatles. There are play about luisteren, Want ik was niet klaar. Oh, meen je? Ja, ik, had nog niet, ik zat nog te zoeken. Ik zat nog te zoeken. Dus, momentje. Oh ja, dat geeft niet. Ik praat wel hoor. Dus, uh, je luistert overigens uh, naar uh, de top 40 van de vinyljaren. De eindejaars top 40 van 2015. En we zijn uh, bezig met de top 10. En we gaan naar nummer 1 uiteraard. We zijn, uh, hebben net uh, de nummer 6. Album Rubber Soul. En uh, dan is uh, op dit moment bezig om uh, de nummer vijf uh, scherp te stellen. Van een andere mega mega mega band. En uh, als die zo dadelijk uh, klaar is dan, dan horen we dat. En dan uh, gaan we luisteren naar uh, weer zo'n prachtige prachtige vinyl opname. U had overigens invloed kunnen hebben op deze lijst als u uh, had gestemd, maar de stemlijsten zijn dicht hè? We hebben dat uh, van tevoren bepaald, iedereen kon stemmen en er is ook een grote getale gedaan. Nou binnen, ben er hoor. Ah, nou, welkom. <grijg> binnen. Oké, okay, nummer 5. Wat gaan we doen? The Eagles live. Ja, dat is een mooi album. Ja.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 southern sky And if ever you decide you should go There is a taste of time sweet and honey Down the Rode rug, Seven, Geweldig. Ja, Seven Bridges Road. Een van de minder bekende werkjes. Je kan natuurlijk wel weer Hotel California Of uh, even die. Maar dit is echt zo'n verschrikkelijk mooi nummer. Ja. Weet je wat ik nou zo mooi vond? Van, van, van, van een heel ander album. Van Hell Freezes Over is dat. Ja. Die tour die begon is met uh, We Never Broke Up. We just took a 14-year holiday. Ja. Geweldig. <laughs> ja, geweldig. En als je dan weet dat ze op een gegeven moment... met elkaar's bloed niet meer konden drinken... want het, het verhaal ging zelfs... dat er, dat er uh, kruisjes op de binnen gezet worden... Dat ze, <laughs> dat ze niet bij elkaar in de buurt mochten komen... want ze stonden elkaar echt naar het leven, dacht ik. Maar goed, het, het is en blijft natuurlijk... een van de geweldigste bands. En vooral ook omdat zij natuurlijk... de country rock, zeg maar... Uh, toch wel uh, groot hebben gemaakt. We gaan, mm -hmm. we gaan naar Clapton... En Klepten daar uh, is een verzameling op hem van gekomen, dat heet Backtracking. En er staan, dat uh, is een dubbel LP met vier periodes uit, uh, uit zijn oeuvre. Zeg maar zijn solo-periode van uh, de uh, periode met uh, Derek en de domino's. En nog wat andere dingen. Nou, ik heb een uh, mooi nummer uitgezocht wat, wat ik zo lekker vind: een nummer uit de tijd van Cream. Uit de tijd van? Cream. Cream. Ja. Cream. Uh, cream. Cream, ja dat. dat... Creme, cream. Ja, ik denk, ik, ik, ik heb je het nou over Queen? Dat kan toch helemaal niet. Uit ja, ja, de tijd van Cream. Precies. Ja. Weet dus, je het nou? Ja, Eric Sloan en <laughs> uh, Clapton. Ja. hè. Oké, okay, daar komt hij. Live versie van Crossroads. Ja, lekker hè. Uh. Een live versie van uh, Eric Clapton, komt van een album uit 1984. Een uh, verzamelalbum, dus met uh, allemaal uh, verschillende periodes uit zijn leven en uh, uit zijn muzikale leven dan wel te verstaan. De ja. um, <coughs> cream, dus uiteraard, er staan ook uh, dingen op van Derek. en de Domino's, er staan solo dingen op. En de singles. De, de, de, de hits, dus zou ik maar zeggen, dat is ook een speciale plaatkant. En dat is gewoon een, een heerlijk album. Uh, we zitten een beetje ruim in de tijd. Een, in de een diverse muzikant. Ja. We zitten lekker ruim in de tijd. Maar we hebben nog... Uh, Drie nou, nummers te gaan. Ja, maar we gaan van nummer twee en één gaan we wat meer draaien. Ja. Vooral omdat dat uh, eigenlijk de ene een dubbel, dubbel LP is. Mm -hmm. En die andere, dat, ja, dat is ook zonde om daar... Maar één nummer van te draaien, dus dat gaan ja, we een beetje ja. afwisselen. Nummer twee, nummer één gaan we, net als vorig jaar, gaan we twee in één uitgebreid lekker, behandelen. Ja, en die gaan we lekker door elkaar heen draaien. We zeggen er wel bij wie twee en één is, maar we draaien ze lekker door elkaar heen. Oké. Okay. Dit is het laatste, zeg maar, dus om het, uh, half uur ongeveer, is ongeveer voor de eerste twee. De topplaten uit onze vinyl, jaren, eindejaars, top 40. En we zijn nu bij nummer drie. Ik hou mijn mond, hè, nu. Dat zijn de Beatles. Ja, daarom. Nou, je hoeft je mond niet te houden. Ja, nee, maar alles ja. wat ik zeg wordt tegen me gebruikt. Hoezo? <laughs> nou, hey, nou, jij je... weet veel meer dan ik. Oh. Nou, het album wat we, we hebben is eigenlijk een unieke versie. Uh, die, die is eigenlijk niet zo bekend in Nederland. Dat is eigenlijk heel leuk. Want het is een Amerikaanse LP. Uh, in de uitzending hebben we natuurlijk het echte album gedraaid. Hoe kan dat nou? Met veertien uh, nummers erop. Maar hier staan er maar zeven op. Hoe kan dat nou? Ja. Nou, dit is een. Weer die Amerikanen betaalden ze weer niet genoeg. Nee, dit is, dit is het echte. Dit is in Amerika uitgebracht. Dit is het officiële soundtrack album van de film. Hmm. En dat is in Nederland nooit uitgekomen. Nee, nou, ik zal het even uitleggen. Er staan namelijk drie exemplaren van Help in de kast. Ja. En ik heb er eentje uitgehaald. Want ze hebben, lijken ook alle drie nog op elkaar. Dus ja. ik heb één uit de kast gepakt. Oh, dit is Help huppatee Ja. Help. <laughs> ja. Help. En uh, speciaal voor Bart van der Meer, als je naar, de, naar, de, naar de, de cam kijkt, hou ik even de hoes omhoog. Kan je zien hoe uniek, hoe uniek die is. Want dit is dus het Amerikaanse album, de Original Motion Picture Soundtrack. En, en deze LP, daar staan dus ook de, de, de orkestrale dingen op die in de film gebruikt werden. Maar, en van de Beatles zelfs, er staan er maar zeven nummers op. Want de hele kant 2 van de echte LP, die, die, die staat hier gewoon niet op. Dus, uh -oh. maar dat maakt niet uit. En je wilde nou uitgerekend iets van kant 2 draaien? Kant 2 draaien. Ja, ik had in mijn hoofd van <laughs> yesterday te draaien, maar dat doe ik lekker niet hoor. Nee. Nee. Ja. Ik uh, ga jullie gaan vertellen. Het niet worden, niet. Ik ga jullie vertellen dat jullie dat meisje kwijt gaan raken. Uh. Of Hoeveel die? Het meisje kwijt gaan raken. Ja. Oh. Jullie gaan dat meisje kwijt raken Welk meisje? Nou, dat meisje. Oh. Uh. Ja. Nou ja. Tenminste, de Beatles zeggen het. Ja. Uh. Dat dus. uh. altijd wel waar wezen, toch? Nou, ja, uh, okay. jij zegt het. Oké. Okay. You're going to lose that girl. You're gonna lose that yes, girl. She's gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes she's gonna lose girl. Lose girl. If you don't take her out tonight, she's, gonna change, she's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her kind. Gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. Yes, yes, she's gonna lose that girl. If you don't treat her right, my treat her, what else can I do, if you don't take her out tonight, she's gonna change her she's mind, she's gonna change her mind, and I will take her out tonight, and I will treat her I'm kind, I'm gonna treat her kind, you're gonna lose that yes, girl, yes, You're going to lose that girl, of you're going to lose that girl. Prachtig liedje van de uh, Beatles natuurlijk. Uh, kijk, en, en dit staat er dan op, hè? dat staat op de officiële LP niet. Maar, maar dat is dan echt gewoon die film-soundtrack. En uh, dus er staan alle orkestrale muziekjes die, uh, die in de film zitten, die staan hier ook nog eens een keer op. Ja. En u weet dat de film uh, handelde over een ring die Ringo aan zijn vinger had. En uh, die dus uh, behoorden bij een Indiaanse secte. En die waren dus uh, in de achtervolging op Ringo om uh, die ring te pakken te, te krijgen. Ja, en hij die, die ring droeg, die moest worden opgeofferd aan de god Kaili. Ja, zo was dat. Goed, nou, dat <laughs> oh. was hem. Ja, uh, <laughs> zei je? Oh. Kali. Nee, Kaili heette die man. Kaili. Kaili. Kaili. Dat was de naam in de film. Het zal geen echte god geweest zijn. Dat is een verhaaltje natuurlijk. Oké. Okay. We zijn aangekomen bij nummer twee. Ja. En dat is een, een, een beetje vreemde zaak. Het zijn eigenlijk twee LP's die uh, uh, aan elkaar zijn, gekoppeld zijn. Namelijk de eerste twee albums van Joe Cocker. En uh, dat is natuurlijk prachtig mooi. En Joe Cocker die heeft... Uh, nou, het heeft er om gespannen hoor. Maar het, ineens... Kwam de nummer 1, die uh, nam afstand. Maar dat heeft er echt om gespannen. Dat gaan we zo vertellen welke dat is. Ja, dat doen we, dat houden we nog even lekker voor ons. Ja. We gaan eerst Joe Cocker draaien. Ja. Van het album With a Little Help from My Friends. Die grote hit, die gaan we natuurlijk ook draaien. Want van nummer 1 en 2 draaien we wat meer nummers. Sorry, we zitten lekker ruim in de tijd. Dus we kunnen van de twee topalbums uh, door elkaar heen nog even wat leuke dingen draaien. Dat gaan we ook doen. En we beginnen met een nummer dat ook bekend is geworden van. Uh, Traffic. Het is geschreven door Dave Mason, maar Cocker maakte er een, zoals gebruikelijk, eigen prachtige versie. Feeling alright, Joe Cocker. Joe Cocker. Ja. En dat waren toen de tijd uh, twee albums aan elkaar. Het ene album heette With a Little Help From My Friends. En het andere heette gewoon Joe Cocker. En dat eerste was natuurlijk zijn uh, debuutplaat. Ja, het, 1968. Ja, en de tweede dat was een album dat toen geproduceerd is door um, Leon Russell. Um, en met ook heel veel door hem uh, gespeelde nummers. Dat was ook de tijd dat, dat hij... Uh, in, uh, ook in voetstok optrad natuurlijk ja. En uh, later dus in 1970 Het fantastische verhaal van Maddox en Englishman Wat een logisch gevolg daar was Nou, we gaan er straks uh, we gaan er nog meer van draaien Maar we hebben natuurlijk ook nog de nummer 1 plaat Ja, en we gaan nu dus eindelijk Eindelijk na 4 uh, uh, uur En 45 minuten 4 uur en 40 minuten gaan we onthullen Wie dat is, die nummer 1 Ja, en nou had ik een heel mooi stukje tekst voor me En uh, nou is het weg Is het weg? Ja, het is weg Is het weg? Ah, dat komt wel goed. Ja. We zoeken Nummer het gewoon 1. nog even op. Wat, wat. wat zei nou eigenlijk? Ik zeg, we zoeken het nog even oh. op. Alleen, uh, mijn internet uh, ligt eruit. Nummer 1. ja. Hit Music, Hit Music. Nummer 1. Nummer <laughs> 1. Dire Straits of number 1 Brothers in Arms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 Let me bid you farewell Denk het enige album wat ik op drie glaasdragers heb. Ik heb hem op cd, op lp en nog op muziekcassetten. Nou, muziekcassetten nog? Ja, ik heb hem nog op muziekcassetten. Oh, want het, het, is, het mooie is dat dit album is uit 1985. Ja. En is uh, eigenlijk uh, als een van de eerste volledig digitaal opgenomen albums. Ja. Maar hij stond nog op muziekcassetten, want ik heb hem nog thuis. Oké. Okay. Ja, ik zat laatst aan oude Daar Toen kwam ik hem nog weer tegen. Oké. Okay. Ja, ik had nog geen cd-speler. En, uh... Weet je trouwens dat dit album uh, 269 weken in de Nederlandse album top 100 heeft gestaan. Het nee. langst genoteerde album aller tijden. Aller tijden, ja. Het is, het is ook, er zijn ook gigantisch aantal exemplaren van verkocht van dit ja. album. 120 miljoen. Ik ga er straks nog een mooi nummer van draaien. Wat ik het mooiste nummer van de album vind. Want dat ga ik u straks laten horen. We gaan eerst nog even terug naar het nummer 2. Want ik zei het wel, we gaan al die twee albums eventjes een beetje wat meer aandacht geven. Ja. Maar uh, ik ga zo meteen van Dijus het allermooiste, wat ik het allermooiste van die LP vind. Ga ik even draaien. En nu gaan we naar Joe Cocker. Uh, zijn eerste single werd gelijk knaller van een hit. Het was een gigantische bewerking van een Beatle liedje wat eigenlijk voor Ringo geschreven was. Dus niet zo moeilijk. Alleen wat Cocker ervan maakte, dat het overtrof werkelijk alle stoutste verwachtingen. Met een topbezetting van Steve Winwood Onder andere op keyboards. Uh, Jimmy Page van Led Zeppelin speelde de gitaar op. Uh, B.J. Wilson van Procol Harum die speelde de drums op. Nou, het was echt ongelooflijk wat, wat ze ervan gemaakt hebben. Uh, ik zei het al, bij de Beatles was het gewoon een liedje voor Ringo. Dus dat was niet altijd moeilijk. Want Ringo was nog helemaal geen groot zanger in die tijd. En, <coughs> maar wat Cocker ervan maakte. Nou ja, dan weten we wel waar ik het over heb. Hè? With a little help from my friends. Hier is Joe Cocker. Thank you. Do if I sang out of tune, would you stand up and walk out on Let me? Lend me your ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, I just want your All I need is I my love. love me me I I can. say I'm gonna I don't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 Maar eh, al vanaf 1964, maar dat stelde allemaal niet zo gek veel voor. Dat viel ook niet op. Nee, dit was eigenlijk zijn eerste echte grote hit. Dit was zijn grote hit. En uh, zijn, ook zo'n zijn grote doorbak. En ja. hij mocht uh, natuurlijk ook dankzij dit nummer kwam hij natuurlijk ook op Woodstock terecht. En die beelden zijn nog steeds legendarisch natuurlijk. Ja, uh, wat zit je nou raar te doen achter die microfoon eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat hij uh, ook wel uh, het nodige aan... Laten we zeggen, spiritualie op ad. Ja, nee, hij maar... had altijd een beetje van die spastische beweging. Ja, precies. Maar iedereen die dit nummer hoort, ja. die, die gaat van die spastische bewegingen Ja, ja. ja. Pas, bij, pas bij Kokker. Ja. Hey, um, jammer genoeg is hij te vroeg overleden. Want hij was nog steeds uh, met prachtige dingen bezig. Maar ja. hij is niet meer onder ons. Nee, hij zou en, volgende week uh, dinsdag zou die, uh, 71 geworden zijn. Hey, Hé, ik ga het laatste nummer draaien. Dat is mooi. Ja, want uh, het is bijna tijd. En... Het, ik zei het u al, het is het, vind ik, het allermooiste nummer van die LP Brothers in Arms. Er staan natuurlijk nog veel meer mooie nummers op. Maar ik vind dit echt het mooiste. En die ga ik dan. Gaan we dan tot slot? De nummer 1 van 1. De, ja, ja, oh, dat kan wel even hoor. Even nummer 1. Dit heet Why Worry. Diastrate nummer 1. get down. van u nemen. We hebben het graag gedaan. Vijf uur lang de vinyljaren eindejaars top 40. Met nummer 1 het brandal album Brothers in Arms van Dire Straits. Dank aan Bart van Meer en bedankt vooral aan Frank Belie voor het medepresenteren. Angela bedankt. Albert Jan bedankt voor de bitterballen. En uh, dit was hem. Tot ziens. Tot, Tot volgend jaar. Dan wens je allemaal fijne dagen.